9 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse JSF heeft opnieuw te maken met tegenslag. Twee testtoestellen van het gevechtsvliegtuig die Nederland de komende maanden krijgt... kunnen pas over twee jaar vliegen. En ook het testen gaat langer duren. Daardoor vallen de kosten 47 tot 55 miljoen euro hoger uit... blijkt uit een brief van minister Hennis Plasgaard van Defensie. De operationele testfase zou oorspronkelijk 2,5 jaar duren, maar dat wordt 4 jaar. Dat komt doordat bij de ontwikkeling van de JSF nog steeds gebreken worden gevonden. De Nederlandse testtoestellen moeten waarschijnlijk 2 jaar lang ergens worden gestald. De Veiligheidsregio Groningen onderzoekt of de industrie in Delfzijl en de Eemshaven bestand is tegen zwaardere aardschokken. Tot nu toe werd bij de bouw van fabrieken meestal geen rekening gehouden met het risico van aardbevingen. Maar twee weken geleden werd bekend dat aardbevingen met een kracht van vijf op de schaal van Richter in het gebied goed mogelijk zijn. Duidelijk is al dat de nieuwe elektriciteitscentrale van Nuon in de Eemshaven gebouwd is op zware aardschokken. Maar bij een nieuwe terminal van Volpak is dat bijvoorbeeld niet het geval. De politie heeft de afgelopen vijf jaar zo'n 700.000 boetes uitgeschreven voor hufterig gedrag. RTL Nieuws analyseerde de boetes en ontdekte dat in de periode 2007-2011 de meeste van die boetes werden uitgedeeld in Den Haag. Op de zogeheten Hufterkaart van Nederland komen Rotterdam en Amsterdam op de tweede en derde plaats. De boetes werden gegeven voor overtredingen zoals fout parkeren, rechtsinhalen en wildplassen. De meest gegeven Hufterboete in het verkeer is die wegens fout parkeren op een gehandicapte plaats. Die kwam 200.000 keer voor. De bijna 700.000 boetes voor hufterig gedrag leverden de schatkist bijna 80 miljoen euro op. Het weer. Eerste waarschuwing dat het in het hele land door sneeuw plaatselijk glad kan zijn. En ook vannacht valt op veel plaatsen sneeuw. In Limburg is het overwegend droog met minimaal van 0 graden aan zee tot min 5 in het oosten. Morgen eerst droog met wat zon en maximaal 2 graden. Tegen de avond in Zeeland weer kans op sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Nogmaals, goedenavond. Laten we snel naar Arnhem gaan. Vitesse PSV, reset van de Waden. 0-0, 17e minuut. Dit misschien lijkt op een, een fatsoenlijke aanval van PSV. Maar nee hoor, PSV heeft wel het initiatief in deze wedstrijd voor beide ploegen. Nog geen grote kansen gezien. Groningen RKC, Henk het is nog 1 tegen 1 in deze wedstrijd, maar uh, RKC heeft de kans, kans gehad op een uh, voorsprong. Het was uh, Bos die de bal verspeelde aan Van Peppen. Van Peppen stuurde Chevalier in de diepte. En die had een vrije, vrije schietkans. Hij omspeelde de doelman van Groningen-Bizot. Maar zijn inzet werd nog uit het doel gegleden door Kwakman. 1-1, nog steeds in Groningen. Irak, zit goed tegen Willem II. Graag dan niet mee. Bijna een uur op de klok, het is 3-1, bijna 4-1. Een. een paar tellen geleden, schot van Everton van de metro 15. Gepoging, gekeerd door Mull en de rebound naast via Gaudier. Het blijft dus, het bleef dus 3-1. En de Veen, VVV, Frank Vilard, Uurtje onderweg, in één aanval, twee kansen voor Veen op de gelijkmaker. Eerst een schot van Judas iets gekeerd door Ma en pa. Maar weer terug het veld ingeslagen. El Ganassi dan vervolgens uit de draai, raakt het net, Maar dan niet de binnenkant, slechts de buitenkant. 1-0 e dus voor VVV. mooie muziek maar in Arnhem gebeurt er wat Reset van de maand. Ja hoor, een strafschop voor PSV in de negentiende minuut nadat Mertens volgens mij onderuit werd gehaald. Paul van Boekel staat met een groepje PSV'ers. Het is inderdaad Mertens die het strafschopgebied ingaat en dan over het been van Van der Struik gaat. En dus een strafschop. Ik denk dat daar weinig op af te dingen valt. Laten we kijken wat er gebeurt. Piet Veldhuizen op de doellijn en de kleine Belg Dries Mertens. Hij moet de strafschop gaan nemen voor PSV. Van Boekel zet iedereen nog eens op de juiste Afstand. Veel gefluit natuurlijk uh, achter de goal van Veldhuis, de aanloop van Mertens en de bal verdwijnt in de hoek. En zo staat PSV dankzij een goal van Dries Mertens op 0-1 hier in de GelreDome. Rachle Riemeijer heeft er ook één. Het is dus de 4-1 van Herakles. Was het dan niet beslist, dan is het het nu zeker na een uur spelen nog altijd. 4-1, tweede goal van Thomas Bruns. Druk van Herakles. Willem krijgt de bal niet weg. En vanaf de linkerkant onder de doelman van Willem teele gesloten. 4-1. Hij komt dan Groen in RKC. 64 minuten gevoetbal. De stand is nog steeds 1 tegen 1. Maar Groen had de voorsprong moeten hebben in deze wedstrijd. Ik keek even naar deze aanval. De bal is slecht van Bos. Maar ik heb een vrije schop gezien van Rasmoed Linkren. Een prachtige vrije schop. De bal die kwam tegen de lat aan, maar stuitte achter de doellijn. Dus 100% een doelpunt. Ik heb met beide ogen nog eens gekeken naar de herhaling op mijn monitor. Maar 100% was het schot van Linkren via de onderkant van de bal. Stuitte de bal achter de doellijn. Ja, geen doellijn technologie. Daar willen we helemaal niet aan. Daar wilde FIFA niet aan. Grenslechter Jansson had dat absoluut moeten zien. De scheidsrechter in dit geval Fink, die kon er niet zien vanzelfspreken. Maar de grenslechter had moeten zien. Ik kon het zien op mijn monitor. Die heeft de grensrechten vanzelfsprekend niet. Maar Groningen had hij moeten leiden door de vrije schop van Lindgren met 2-1. Het is niet gebeurd. Het doelpunt is niet toegekend. Maar het was wel een doelpunt. PSV staat al heel snel voor in Arnhem. Richard. Ja, door een doelpunt van Dries Mertens vanaf 11 meter, 0-1, 21ste minuut. En een corner nu vanaf de rechterkant ook voor PSV dat het initiatief heeft. De eerste kwartier was het wat aftasten. PSV duidelijk het meeste balbezit. Nog geen mogelijkheden voor de thuisploeg. Maar het komt denk ik de wedstrijd wel ten goede nu PSV voorstaat. Want Vitesse zal uit zijn schuld moeten kruipen. De corner van Mertens getrapt helemaal achterin. De bal wordt opgevangen door Hieljemark die de laatste verdediger is. Maar vervolgens een slechte voortzetting van de zweet. De bal gaat... Ruim over de achterlijn en Piet Veldhuizen... Pakt de bal dan weer en speelt hem vervolgens naar de rechterkant naar Van der Struik. Die dus de overtreding beging op uh, Mertens. Waardoor de 11 meter gegeven werd door Paul van Boekel. Van der Heijden nu aan de linkerkant voor uh, Vitesse. Moet wat uh, meters maken. Gaat richting de middenlijn nu. Van Aanold zou kunnen. Nog altijd is het Van der Heijden. En dan via Van Aanold terug naar Theo Jansen. Theo Jansen dan weer breed naar Kasia in de middencirkel. Alle spelers van PSV op de eigen helft. Terug gaat het weer naar Theo Jansen. En zo speelt PSV of moet ik zeggen Vitesse. Testen de bal rustig rond, wacht PSV af met de 1-0 voorsprong door een goal van Dries Mertens. Nou, Friesland dan, Frank Wielheid. Ja, daar heeft Heerenveen weer een kans gehad op de gelijkmaker. En deze keer echt een hele grote, goede combinatie. Bogasson. Vindbogason, met die de bal in één keer klaarlegt voor de servië randje op gebied. En dat is een buitenkantje, want uh, is helemaal vrij daarop. 16 meter van Maenpa, Maar raakt de bal totaal verkeerd. En dat overkomt hem steeds op het moment dat hij de beslissende uh, dingen moet gaan doen voor Heerenveen. Of een paas moet geven. En in dit geval dus een schot. De bal uh, ver Ver naast de goal van VVV geschoten. Dat nog altijd met 1-0 voor staat. na 63 minuten voetballen. Rajiv Alapara ingevallen intussen voor El Ganassi. Om, eh, ja, dat de Belg niet echt indrukken kon maken in deze eerste echte wedstrijd. En we gaan weer even naar Groningen. Henk. Nou, nou, er gebeurt wel wat hier in de Ureborg. Van Ramos, die is in het veld gekomen voor Van Mosseveld, Maar die krijgt nu al een rode kaart, denk ik, deze ontmoeting. Omdat hij, is het weer een strafskop of is het geen strafskop? Wat gaat Ramos doen? Het is Bos. En dan loopt Ramos. Nee, die maakt gewoon een overtreding. Dan moet dan ook een strafskop zijn. Jawel, een strafskop voor Zeefuik gaat hij weer nemen. Van Ramos, die loopt gewoon Zeefuik. Hij houdt hem vast. En dan loopt hem in de rug. 100% overtreding. Het benemen van een doelrijpe kans. En Ramos, ik denk. Niet dat de klok één keer rond is geweest. Geen 60 seconden heeft Ramos in het veld gestaan voor van Mosselveld En hij mag alweer naar de kant. En nu mag uh, Zeefuik uh, zijn uh, tweede strafschop gaan nemen. Hij ging bij die eerste strafschop ging er een zittering door het stadion. Omdat Zeefuik wel eens problemen heeft met, uh, met hele grote kansen. Hij staat nu op twee doepen, maar kan nu op drie doepen te komen. Het zal wel gevaarlijk zijn. Hè? Van een vrije schop van Lindgren was 100% achter de doellijn. Venk heeft het niet gezien. De grensrechter heeft het niet gezien. Dus onterecht. Uh, Doelpunt niet uh, goedgekeurd, niet toegekend. Zeefuik achter de bal. Hij wacht op het fluitje van Fink. Uh, Dat zal elk moment uh, gaan komen. Zeefuik, de spits van FC Groningen. neemt zijn aanloop. Daar komt het schot en hij zit erin. FC Groningen Groen, verdiend in de Euroborg met 2-1 dankzij twee doelpunten en twee strafschoppen van Zeefuik. Vitesse PSV, wie zit van de manen? Met weer een schot van uh, nu vanaf de linkerkant Willems, weer PSV, dus 24 e minuut, bal ploft in het zijnet, 0-1, de voorsprong nog steeds, 22.500 toeschouwers wordt er nu omgeroepen door de speaker, dat is uh, toch vrij veel, niet uh, vaker gezien uh, in dit seizoen bij uh, Vitesse dat nu toch iets zal moeten bedenken in deze wedstrijd, acht punten het verschil met uh, PSV en je zei het al Ronald in de inleiding, Vitesse heeft nog geen enkel topduel verloren dit seizoen, maar nu is het dus duidelijk PSV dat de betere ploeg is en ook dus volkomen terecht op de 0-1 voorsprong staat. De bal ligt alweer over de zijlijn na een slechte pas van Van der Heijden. En dan de ingooi dus voor PSV. Het gaat richting Van Bommel. Van Ginkel gaat er dan heel fel en ook een beetje onbezuist in. En dat betekent een vrije trap voor PSV. Een aantal spelers op scherp in dit duel. Zowel Van Bommel als Stroopman, maar ook Jansen en Boni. Toch een beetje de sterkhouders aan beide kanten. En PSV neemt dus nu in alle rust de vrije trap. Het gaat terug via de Rijk naar Waterman. En vanuit Waterman dan weer meegeven naar een van de spelers van PSV. Dat is Stroopman aan de linkerkant. Via Willems gaat het terug naar Marcelo. Boni is de enige speler die eigenlijk gewoon ook stilstaat op de helft van PSV. Er is weinig initiatief aan de kant van Vitesse. Nu gaat Van Anon. Dan naar de bal toe, maar PSV combineert heel erg rustig op de eigen helft en koestert dus de 0-1 voorsprong. We hebben gespeeld een uh, minuut of 25 in dit duel en uh, Vitesse staat dus in eigen huis op achterstand. Is VVV gewoon beter in de Azi-voetbal dan Heerenveen, Frank? <laughs> nou ja, ze halen in ieder geval punten tegen concurrenten. Want uh, ja, dat is Heerenveen toch ook, aangezien ze heel laag staan. Ook al staan ze nog buiten bereik van VVV. Dit zouden wel hele belangrijke punten. Kool! Oh! Ja, valt binnen uit een hoekschop. Is het Zijp die uh, scoort weer een standaard situatie. En bij uh, Heerenveen achterin staan ze weer te slapen. En wel voor notabene. Uit de ploeg gehaald, is uh, uit de wedstrijd uh, geschopt door Joey van den Berg, geblesseerd geraakt. En dan is hij... Uh... <coughs> Sorry, een beetje last van mijn keel. Maar uh, Sijp uiteindelijk die de 2-0 maakt voor VVV tegen Herenveen Op het moment dat de ploeg uit Limburg onder druk kwam te staan van Herenveen En het eigenlijk wachten was op de gelijkmaker. Komt er die hoekschop en die wordt dan ingekopt door Sijp En uh, 2-0 achterstand, dat lijkt me onmogelijk om in te halen voor Herenveen uh, in de resterende speeltijd. Ook al is dat nog dik 20 minuten. Het is uh, het publiek dat nu gaat reageren in de richting van de leiding van uh, uh, Heerenveen en Heerenveen op een 2-0 achterstand dankzij die goal van Sijp Dus moet nu nog meer druk gaan uh, zetten op de goal van uh, VVV. We hebben een goede kans gezien van Djuricic. Vindt Boogasson die nog een paar aardige dingen heeft gedaan in het punt van de aanval. Ook al staat hij daar tussen drie verdedigers voortdurend in. Maar Heerenveen op een 2-0 achterstand dus. 68 minuten onderweg in het Abelensra stadion. Het publiek was al niet gelukkig en wordt nu diep. Diep ongelukkig van die tussenstand tegen VVV. Komt daar nu verandering in. Bal teruggelegd richting penalty-stip. En uiteindelijk ingeschoten. Ja, 2-1. En dan gebeurt het toch. Maresek aansluitingstreffer voor Heerenveen. En zo zijn we weer terug bij half een minuut nadat het 2-0 is geworden. En de positie van Heerenveen uitzichtloos is er toch weer uitzicht op wat beters. Want de aansluitingstreffer is daar van Marasek na 69 minuten te spelen. In Herenveen dus 1-2 tegen VVV. Nou, en dat betekent dat Willem II ook nog een beetje toekomst heeft. Want als VVV wint, dan kunnen ze meteen naar de Eerste Divisie kijken, Rachner. Ik denk dat zal wat langer lonken dan de Eerste Divisie, hoewel ze het vermoedelijk niet zo leuk vinden in Tilburg. Nog een kleine kwart wedstrijd, 4-1 voor Herakles en Willem II speelt al zeker een kwartier zonder aanvoerder Hans Mulder. Die ik echt hele goede dingen heb zien doen, bijvoorbeeld bij de laatste overwinning van de Tilburgers op 1 december tegen Heerenveen toen. Maar hij is er met een knieblessure vanaf gegaan, een vervelende botsing met Dorda. Ik vertel dit omdat de bal op het middenveld is. Herakles pakt de bal over. Als Willem II weg wil, dan is daar Fujicevic in de as van het veld. Gaat wat naar rechts. Meter of twintig van de goal. Ietsje meer, Kwansa. En heel Willem II is eigenlijk terug om de schade niet nog verder te laten oplopen. Ze scoren niet verder te laten oplopen. Toch ruimte bij Everton. Draaien, schieten en voorlangs. Dat was behoorlijk snel uitgevoerd, dit schot. Van Everton Ramos da Silva in de 70ste minuut inmiddels. Had even moeite met de controle, deed het vervolgens goed. Maar een 5-1 verschijnt niet op het bord. 4-1 is het. Maar als je het mij vraagt, is de 5-1 veel dichterbij dan de 4-2. Hoe is het met Boni? Want ik neem aan dat het in Afrika toch wat, wat warmer was dan hier in Arnhem, Richard. Ja, 33 graden verschil om precies te zijn, Ronald, heb ik begrepen, van de Ivorianen zelf. Hij kwam vanuit de tropische hitte in de sneeuw op Papendal donderdagochtend. En zojuist was hij er toch even weer. De topscorer van de Eredivisie met 16 goals met een omhaal. Bal spatte op de bovenkant van de lat. En daar was Vitesse dus dicht bij de 1-1. De hoop is toch een beetje gevestigd hier in Arnhem bij de fans op Wilfried Boni natuurlijk. Want het draait niet goed de laatste weken. Al niet bij Vitesse slechts een overwinning de laatste weken tegen Ajax voor de competitie. En dat gebeurde allemaal in het laatste kwartier toen een 0-2 achterstand werd goed gemaakt. En Boni moet Vitesse dus eigenlijk de komende weken weer bij de hand nemen. Het was het eerste moment eigenlijk van hem in deze wedstrijd. Leuke omhaal, spectaculair moment. Maar de bal dus op de bovenkant van de lat 0-1. Half uur gespeeld. Doelpunt Dries Mertens uit een penalty. En PSV op de helft van Vitesse. Steekballetje wordt onderschept door Kasia, die opent dan vervolgens slordig. Mertens zit ertussen, speelt de bal terug. Aan de rechterkant nu van het veld met Hutchinson de rechtsachter van PSV. Terug naar Van Bommel in de middencirkel. Van Bommel die dan wijst, gebaard, coacht en de bal vervolgens heel rustig breed speelt. En PSV heeft dan eigenlijk heel simpel het balbezit. Vitesse doet niet heel erg veel, wacht PSV op. Op de middenlijn alleen Boni op de helft van PSV. En weer is het dan Van Bommel die de bal breed speelt. Nu naar de linkerkant, naar Marcelo. Marcelo dan in de middencirkel naar Wijnalden. Misschien nu een actie. Goede blok, uh, goed blok gezet door uh, Van Aanholt. En dan is het uh, Vitesse dat toch eigenlijk deze aanval weer verprutst. Maar via Theo Jansen dan een, opnieuw het bal bezit aan de rechterkant met uh, Van der Struik. Maar ook dat is weer niet zo'n beste bal. Nee hoor, het is uh, Vitesse dat vooralsnog uh, zeer matig speelt tegen een beter PSV. Groningen staat voor tegen 10 man van RKC, Henk Kok. Ja, en RKC, daarmee wil het al niet lukken toen ze met elf man speelden. Nu met tien man helemaal niet. Van Groningen is voortdurend te vinden op de helft van RKC. En met name Zevuik, die twee strafschoppen heeft meneerd. En niet vanwege die twee doelpunten. Ja, een strafschop moet er wel ingeschoten worden. Maar zo moeilijk tussen is dat toch ook weer niet. Maar Zevuik speelt een hele sterke wedstrijd. Misschien wel zijn beste wedstrijd van dit seizoen in de Euroborg. Hij maakte de centrumverdedigers mede met, met, met zijn gewicht. Maar met zijn uh, balvaardigheid ook wel maak je het voortdurend lastig. De aanval nu weer van Groningen. In de laat Aji Loren legt hem even breed naar Burnet. En het geheime wapen bij RKC is natuurlijk wel binnen de lijnen gebracht. En het geheime wapen is de amateur bukari bij RKC. Lieder is naar de kant gehad door Erwin Koeman. De bal wordt achterin breed gespeeld bij FC Groningen. Kwakman naar Van Dijk. Natuurlijk heeft hij Groningen niet zoveel haast. Die 2-1 die moet toch over de streep getrokken kunnen worden. Dat moet toch absoluut kunnen tegen die 10-man van RKC. Dan een diepe bal van Van Dijk in de voeten van Kierum. Die heeft hem weer naar de buitenkant gespeeld. Dan moet hij Voorzet moet komen. Nou, maar het Bos gaat een actie aan. Er komt dan die voorzet. Maar die voorzet gaat ja, ver voor het doel langs. Daar zit helemaal geen gevaar in voor RKC. Nog 14 minuten, stand 2-1 voor Groningen tegen RKC. Ja, ja, winst vorige week voor Heerenveen. Toen een hoop gedoe rond het bestuur. En nu ja, achter tegen VVV. Het is toch een moeilijke week, Frank Wieland? Ja, uiteindelijk wordt het een hele lastige week. Maar dat zou allemaal nog omgedraaid kunnen worden in het laatste kwartiertje. Want die uh, tegengoal heel snel naar die 2-0 voor VVV. Die tegengoal van uh, Marasek heeft toch uh, wat hoop gegeven in de Friese harten. Eerst werd uh, Van Basten uh, weggewenst door uh, het publiek hier in Heerenveen. Direct naar die uh, 2-0. Maar een minuut later werd er alweer vrolijk gezongen. Eh, richting de spelers. Want eh, ja, die aansluitingstreffer dat zorgt toch weer voor de mogelijkheid... om stiekem toch nog een puntje te pakken. De Roon met een goede actie in de richting van Jurisic. Komt dan niet langs Ramstein, die prima speelt zo kort voor de verdediging van VVV. Maar ja, hij heeft ook heel veel steun om zich heen met die twee centrale verdedigers er nog achter. Turk die daar nog heel kort bij speelt. En ook de aanvallers, Maguire bijvoorbeeld, die daar heel veel in de buurt komt. En zo heeft Heerenveen heel weinig ruimte om te voetballen. Nu ook lopen ze elkaar een beetje in de weg. Komt uiteindelijk de, de roon goed weg. Wil hij een 1-2-tje aangaan met Vin Bogasson? Die al een goede kans heeft gehad op de 2-2. Alleen hij raakte de bal niet lekker. Ook Jurisic kon lekker uithalen. Bal over de zijlijn. Heerenveen kan uh, gaan ingooien. En uh, doet dat in de richting van Koem bal doorgelegd naar Zuiverloon. Die heeft veel tijd en ruimte om uh, de in te spelen. Krijgt de bal nu weer terug van de middenvelder. En dan sijp die goed voor zijn verdediger goed voor zijn aanvaller komt. En zo VVV in balbezit helpt met Kullen. In de punt van de aanval speelt het nu. En Wildschut uh, uh, is ingevallen. Ook die, die neemt nu even de plek in het punt van de aanval over omdat Kullen naar de linkerkant uitwerkt. Wildschut begint dan te lopen. Kapt dan naar zijn rechterbeen. Dat mislukt in eerste instantie. Houdt wel balbezit. Maar de bal rolt dan over de zijlijn. En dan kan Heerenveen weer overnemen. wil Wilde Tempel maar doet nu het tempo wel heel erg omhoog om zoveel mogelijk zo snel mogelijk in de buurt van de goal van VVV te krijgen. Een kwartier nog heeft Heerenveen om iets te doen aan die 2-1 achterstand tegen VVV. Enig doelpunt in Arnhem viel uit een strafschop. Is het verder ook een harde wedstrijd, Richard? Nee, het is niet echt een harde wedstrijd. Ook nog geen gele kaarten gezien. Wel veel uh, mooie, spectaculaire duels. Er uh, wordt veel uh, strijd geleverd eigenlijk aan beide kanten. PSV de betere ploeg tot nu toe in de eerste 34 minuten. En ook een terechte 0-1 voorsprong. Elfde doelpunt alweer dit seizoen van uh, Dries Mertens. PSV scoort er sowieso natuurlijk lustig op los. 74 goals nu al in totaal. Dat is uh, niet mis. Nu weer dezelfde Mertens. Heeft wat ruimte. Is natuurlijk snel en handig. Geeft hem mee aan Stroopman. Een combinatie in het strafstopgebied. Verdedigd door uit... Eindelijk van Ginkel die de bal dan hoog en ver weg schiet. Opgevangen achterin door PSV weer met Willems nieuwe aanval voor de ploeg van Dick Advocaat. Maar het is Theo Jansen die de bal dan toch een beetje riskant terugkopt. Via Mertens nieuwe kans voor PSV. randje strafs op gebied speelt van der struik dan uit en de kopbal wordt dan uiteindelijk geplaatst door Lens. Die wat moeilijk omhoog kwam en hem ook niet helemaal lekker raakte De bal gaat over het doel bij Piet Veldhuizen. Maar het is toch duidelijk PSV dat het heft in handen heeft in deze wedstrijd. 35 minuten, nog 10 dus in de eerste helft en het is nog steeds 0-1. Komt de RKC nog tot aanvallen Henk? Nee, nauwelijks. Ze komen nauwelijks op de helft van FC Groningen. FC Groningen dicteert de wedstrijd tegen de tien van RKC... en bij de stand van 2-1 in het voordeel van FC Groningen. En het ziet er naar uit dat FC Groningen de derde thuisoverwinning van dit seizoen gaat boeken. Van Dijk wint een kopduel van Bukari. En er wordt de bal overgenomen door Giloor. En er volgt de volgende aanval weer van FC Groningen. Bal bij Kirm die heeft Van Peppen. een lastig probeert te maken, maar Van Peppen komt als winnaar in dit geval als tevoorschijn. Maar Kirm weet zich weer te herstellen en is RKC. De bal alweer kwijt. En de gebaat aan Gilore. Even voor rust op de eigen speelhelft Speelt hij de bal in de breedte naar Burnett. De linker verdediger van FC Groningen. En die levert hem weer in bij Linkerin. En de naam van Linkerin zal nog ieder slippen liggen vanavond. En uh, Missie morgen ook nog wel. Prachtige vrije schop Vierde onderkant van de lat. Achter de doellijn. Doelpunt niet toegekend. Geen doellijn-technologie. En daar moeten we toch naartoe. Van dit soort dan wat zo ver achter de doellijn ja, dat kun je natuurlijk niet, uh, niet annuleren. En dat is in dit geval door dus scheidsrechter Fienke wel gebeurd. Die heeft het niet gezien. De voorzet komt in het 16-metergebied van RGC. En dan kan RGC toch weer een klein beetje gaan uitverdedigen. Het is een buitengewoon eenzijdige wedstrijd. De eerste 20 minuten waren niet goed. Maar daarna, na die achterstand, heeft Groningen met het hart gespeeld. En leidt het met 2-1. VVV staat ook nog steeds voor, Frank Vierleit. Ja, maar we moeten nu even opletten. counter 4 tegen 3. Als Veen dat snel genoeg uitspeelt, vindt Bogasson. Oh, wat een slechte pas is dat zegt. Zo in de voeten van Ramstein, in plaats van dat hij iets bereikt. Dwars door het midden. Ramstein gewoon over de grond aangespeeld. En daarmee de dreiging meteen ook weg voor uh, Heerenveen. Aanmichtig op jacht naar die uh, gelijkmaker. 2-1 is het voor uh, VVV. En na 78 minuten voetballen. En nu Kullen die moet doorkoppen. Maar uh, de momenten dat VVV balbezit heeft worden steeds korter. En de dreiging in de richting van de goal van Maanpa. Ja, dat wordt wel steeds meer. Maar uh, het is nog onvoldoende om de Finse doelman echt serieus uh, aan het wankelen te brengen. Nu een ingooi voor VVV. Rijtela wint het duel van uh, Kullen. En dan kan uh, Marasek van de, de goal afkomen voor Heerenveen. Goed, dit is goed gevoetbald. Kums, die nu veel verder naar voren toe speelt. Djursic in het centrum aangespeeld. Geen lekkere bal voor Vin Bogason, maar hij kan hem nog voorleggen. Hij kan niet zelf op doel schieten. Houdt hij nog wat over? Nee, doeltrap. Oi, oi, oi. Ja, dat heeft Weger even goed gezien hoor. Vin Bogason, geen controle over de bal. En dan is Reuseler uiteindelijk de winnaar van dat uh, duel daar waar Heerenveen opnieuw gevaarlijk dreigde te worden, het probleem van Heerenveen, het dreigt steeds alleen maar, er gebeurt niet echt wat en daarom die tweeën achterstand tot nu toe. PSV dreigt ook nog steeds. Reset van de Maden. 38 e minuut van Bommel. Diep op de helft van uh, Vitesse. Schuift de bal uh, diep richting uh, Stroopman. Verdedigd door Van der Heijden. En dan is het uh, Ibarra namens Vitesse die de bal heeft op de eigen helft. Gaat het meteen weer diep via Boni. Hakballetje maar goed doorzien door uh, Lens notabene. Die daar goed mee verdedigt. En dan weer een aanval aan de kant van PSV. Het is levendig. Het is leuk. Dit ziet er aardig uit. De steekbal gaat richting Wijnaldum. Het schot is laag en wordt gepakt door Piet Veldhuizen in de 38 e minuut. Ja, Het is uh, PSV dat uh, de meest de mogelijkheden krijgt. Maar ik vind toch ook dat Vitesse wel iets beter in de wedstrijd komt. Zojuist uh, toch een mogelijkheid ook. In het strafstofgebied voor Van Ginkel kreeg de bal net iets achter zich. En nu is het weer uh, Vitesse dat aan de linkerkant via Theo Jansen de bal heeft. Op de middenlijn. Jansen schuift uh, dan weer terug naar uh, Van der Heijden. Die kan wat meters maken. Lens komt naar de bal toe. En Van der Heijden dan weer in de middencirkel terug naar Kasia. In de 38ste minuut leidt PSV in de Gelderdoom met 1 tegen 0 door de goal van Mertens. Geloof ik, is het wel achter. Nou, nee, dat niet helemaal. Er zijn wel kansen. Nog een uh, dikke 10 minuten. 4 tegen uh, Willem 2. Maar die ballen zijn er niet ingegaan. Wel applaus gezien van Peter Bos voor een actie een minuut geleden van uh, Gaudier, Meul goed uit zijn goal. En nu achterin uh, Heracles met doelman Pasveer. Een beetje opgejaagd door een van de nieuwe mensen gekomen, Ricardo Ippel. Willem 2 is wat dat betreft door zijn invallers heen. Moet nu achterin aan de bak met Cornelis. Rechtsachter speelt de bal naar voren toe. Ter hoogte van de middenlijn komt de Luxemburger Joachim er niet aan te pas. En een overtreding bovendien in het duel met Schenkenveld. Allemaal in een feerike decor. Het sneeuwt lichtjes hier. Prachtig om te zien. Zeker op van die mooie camera beelden. En dan weet je één ding zeker. Scheuren op de A1 naar huis. Dat wordt het zo meteen in ieder geval niet. Daar is Schenkenveld voor Heracles. Met de bal naar voren toe. Misschien Everton. Hakballetje. En dan willen ze wel weg bij de thuisploeg met Belterman. Die kwam voor tweevoudig te maken. Bruns. Daar is de aanval nog een keer met Feyenoffice. 18, 20 meter tot de goal. Steekpaasje. Komt ook niet aan. En dan zijn ze ...toch wat sloordig bij de Almerloers voorin. Het is nog altijd 4-1, maar wachten, ik zeg het nog een keer, op de 5-1 toch. Drie strafschoppen, drie goals bij Henk Kok. Ja, curieus, 84 minuten gevoetbald, dus niet zo lang meer. Maar Groningen heerst, RKC komt niet meer op de helft van FC Groningen. Althans, nou, een keer 10 meter over de middenlijn, maar dan ook niet meer dan dat. Rodney Snyder is nog binnen het lijn gekomen voor Naja, de middenvelder. Maar Groningen is nu ook weer in balbezit Het gebeurt allemaal via Kappelhof Kappelhof kan die bal terugspelen nog van Dijk. Ja, van Dijk die controleert de bal doet even nog hij wekt in elk geval de suggestie dat hij terug zou spelen op bijzonder, Dat gebeurt niet. Afgespeeld naar Kwakman. Kwakman dan weer in de voeten van Zeefuik. En dan is het een kansrijke situatie voor FC Groningen. Bos gaat naar het punt van een 16 meter gebied. Zal die bal moeten gaan voorzetten. Komt die voorzet. Hele slechte voorzet. Hij staat voor de derde keer in de basis. Af en toe wordt er gesleeld van Henky, Henky Henky. Maar dit was een hele slechte voortzetting van Bos. Jammer 2-1 blijft het bel voor FC Groningen. Vitesse speelt zoals het de laatste weken speelt Richard. Ja, het laat de tegenstander het spel maken. Maar het zal nu toch wat meer moeten komen. Aan de linkerkant met Van der Heijden. 0-1, nog steeds de voorsprong voor PSV. Op de helft nu van de Eindhovense ploeg. Met nog steeds Van der Heijden draait om zijn has, speelt de bal terug naar Kakuta. En Kakuta dan weer naar Theo Jansen. Nu even de laatste man samen met Kasia bij Vitesse. Theo Jansen met zijn linkervoet het paasje naar Van der Heijden. Dan is het via Hutchinson weer PSV. En nu Van Bommel, die kan wat meters maken. Gooit de versnelling er nu ook in. Van Bommel is inmiddels aanbeland op de helft van... Vitesse wordt verdedigd door Theo Jansen. Waar zijn de afspeelmogelijkheden? Het gaat dan terug naar Hutchinson. Dan gaat Van Ginkel naar de bal toe. En via Hutchinson is het dan Hiljemark de Zweed. Die goed speelt bij PSV in zijn eerste basisplek. Een beetje sober, maar leidt nauwelijks balverlies. En via Stroopman terug naar Hutchinson. PSV dus weer het balbezit in de 41ste minuut. En inderdaad, het is uh, Vitesse dat eigenlijk een beetje speelt zoals de laatste weken. Wat afwachtend en vooral reageren. Dat is zoals de ploeg van Fred Rutte meestal speelt. Hoe lang heeft de heer de veen om er nog iets van te maken, Frank? Zeven minuten officiële speeltijd. Het probleem is alleen dat als ze het tempo omhoog gooien... dat ze bijna onmiddellijk balverlies leiden. Dat uh, leidt weliswaar tot veel uh, balbezit. Maar het tempo is te laag om VVV te verrassen. Dat uh, steeds voldoende tijd krijgt om terug te plooien. En zo uh, zeven, acht, negen mensen achter de bal kan houden. En Herenveen uh, het onmogelijk maakt om wat over te houden. Nu dan misschien als Van La Parra de bal over de achterlijn ziet gaan... en de hoekschop genomen kan worden voor Herenveen. Uh, Snel genomen, kort genomen ook. Van La Parra bal ingebracht. Nieuwe hoekschop omdat... Maguire oplet. En dat gaat je heel snel dichtlopen. En de voorzet van, van La Parra daar dus strand Opnieuw over de achterlijn gaan. Dan kan Van La Parra daar blijven staan. Maar uh, die gaat echt niet nog een keer die korte corner uh, krijgen. Bal zal nu voor de goal gebracht uh, gaan worden. Normaal gesproken heb je dan zomer. Gouwe leeuw. Die daar gevaarlijk kunnen worden. Nu moet je het doen met uh, bijvoorbeeld Koem. En Joey van den Berg. Die weliswaar mee naar voren gaan. Maar uh, die daar niet aan te pas komen. Het schot uit de tweede lijn. Van Zijeg net ingevallen. En uh, hij stuit ook al meteen op Linsen. Dus moeten ballen Even achteruit. Koen moet daar uh, weer zorgen voor de nodige lijnen in het spel. Djuric heeft even wat ruimte. Wil de bal achter de defensie van VVV leggen. Dat lukt niet. In eerste instantie nog een keer dan van Parra. Penalty snip. Fimbo Bogenson. Schitterende kopbal. Prachtige redding. Ook van uh, Ma Nog een hoekschop. Voor Heerenveen en dan komen die kansen toch in die slotfase tegen VVV. Dat steeds verder achterover uh, leunt en steeds dichter tegen Maanpa aankomt te voetballen. En zo Heerenveen de gelegenheid geeft om uh, meer kansen te creëren. De hoekschop opnieuw uh, afge, uh, afgewend door uh, VVV, maar niet voor lang opnieuw balbezit. Voor Heerenveen nu op de eigen helft. Wel even wat meer druk naar voren van VVV. Waardoor het niet al te snel weer onder druk komt te staan achterin. Het goede voetballen nu aan de rechterkant met Giudicic. En Vim Bogasson wil de bal gelijk voor zijn linker klaarleggen. Dat lukt niet. Ramstein moet dan wegwerken. Doet dat via Linse Aardig in de combinatie. Kan VVV eraf komen met Kullen. Dat duurt maar heel erg kort. Zuiverloon zit er dan goed tussen. Vijf minuten nog heeft Heerenveen om de gelijkmaker te produceren. Het heeft er recht op. Maar ja, je moet wel pakken waar je recht op hebt. Groningen met 2-1 voor. Maar ja, 2-1 kan nog alle kanten op, Henk Nou, maar RKC komt niet op de helft van FC Groningen. Het was Kierm die de bal voorzet. En weer mag FC Groningen hoekskop gaan nemen van de bal. Die werd door de hoekskop gekopt. Ik dacht dat het van Pepman was die de bal over de doellijn kopt. Maar RKC is in die tweede helft. Ik denk één keer een kansrijke situatie geweest voor het doel van Bizzot. Het was de mogelijkheid om een 2-1 voorsprong te komen. Dat was de kans voor Chevalier, Maar die bal werd uit het doel geleden door, geleden door Kwakman. We gaan naar de 89e minuut. De hoekschop die wordt zo genomen door Kierum. Het ja, kan natuurlijk nog altijd... maar dan moet je wel zien te komen in het 16-meter-gebied van FC Groningen. En daar is RKC in de restant van die tweede helft... vanaf het moment dat ze met tien man moesten spelen niet meer geweest. De hoekschop komt voor het doel. Kierum zet die bal voor, Van Dijk springt, maar dan wordt die bal weggewerkt door Jozef Zoon. Maar er is helemaal niemand voorin bij RKC. Dus die bal die kun je wel naar voren peren... maar dan komt hij gewoon in de voeten van een FC Groningen speler. Nou, die voortzetting van Groningen is niet goed. Van Dijk probeert wel weer te koppen... Van Dijk die trekt mee de aanval. Texera is er ook. Van Zeefuik is gewisseld. Misschien was het wel een applauswissel. Hij kreeg in elk geval het applaus voor zijn twee doelpunten van het publiek van Groningen. Hij is hier ook wel eens uitgefloten. Maar dit was dan een terecht applaus voor Zeefuik. Groningen blijft in balbezit. Het is Artiloren die die bal probeert te koppen naar de linkerkant van het veld. En dan probeert Boekhari Jozefsson aan het werk te zetten. Nou, dan is RKC eens dus een keertje over de middenlijn. Maar is er dan een overtreding begaan? Jawel, er is een overtreding begaan. Misschien mag ik deze vrije schop nog even meenemen. Van het zijn dan de spaarzame momenten voor RKC dat er een keer en weer een balletje in het strafschotgebied kan komen. De vrije schopje wordt genomen door bandjaar, een minuut, een meter of tien over de middenlijn. Terwijl er nu nog drie minuten moeten worden gevoetbald. Heel de RKC bijna op de rand van het 16 meter gebied, bijzonder ver voor zijn doel. De vrije schopje is genomen, maar wordt weggekopt door Kim zonder meer een slechte vrije schop. We zijn in de blessure tijd beland en de stand is nog steeds 2-1 voor Groningen. En PSV staat nog steeds vlak voor rust voor in Arnhem Riesit van de Maden. Extra tijd van de eerste helft. 0-1 de goal van Mertens vanaf 11 meter. En het is PSV dat vooral de slag op het middenveld in de eerste 45 minuten heeft gewonnen. Het voetbalt sober, maar het voetbalt ook wat makkelijker. Het heeft wat meer klasse in huis, wat meer dreiging in vergelijking met Vitesse. Maar het is wel een leuke wedstrijd om na te kijken. Gebeurt niet zo heel erg veel, niet echt veel uitgespeelde kansen. Maar veel interessante duels en dat maakt het wel zo leuk. Nog steeds zitten we in de extra tijd. Paul van Boekel laat nog de ingooi nemen voor Vitesse. Met Van dan is het reis eigenlijk onzichtbaar in de eerste helft. Oudspelen van PSV die naar de bal toe komt, Maar Van Boekel heeft inmiddels de bal gevangen. En dat betekent dat we een minuut of 10, 15 gaan rusten bij de 0-1 voorsprong voor PSV hier in Arnhem. Slotfase in Heerenveen, Frank Vieruit. Wat doet die ploeg zichzelf aan de mannen van Marco van Basten. Mijn hemel, wat een kansen krijgen ze voor de 2-2. Maar hij gaat er niet in, met geen enkele mogelijkheid. Misschien nu uit een hoekschop, de derde achter elkaar. En de bal bij de eerste paal neergelegd, weggekopt. Achterin bij VVV. Maar dat gaat nooit lang duren voordat die bal daar weer terug is. Marasek gaat de bal zelf halen. Hij nam net de hoekschop. En overbrugt even 30 meter. En dan de actie van Van La Parra. Die mislukt. Er wordt de bal achterin ongetwijfeld weggeschoten door Wildschut. Nee, in eerste instantie niet. In tweede instantie dan McGuire doet het voor hem. En dan moet Heerenveen opnieuw de bal erin gaan pompen. Koem moet even om zijn eigen as heen draaien in de middencirkel. Op de helft van VVV gaat dan maar even aan de wandel. En doet dat uiteindelijk met een paas op Koem, op Kums. Maar die bereikt, wordt niet bereikt. En kan VVV weer van de goal afkomen. Otsu, net ingevallen. Heeft ineens alle ruimte om de wedstrijd misschien wel te gaan beslissen. Punt van de 16. Oh, heeft een aardige actie. In gedachten, maar daar blijft hij. Nog een keer een poging. Bal voor de goal brengen. En dan uiteindelijk belandt hij bij de verdediging... Van Herenveen en zijn ze weer in de aanval. Laatste minuut, officiële speeltijd. Herenveen verdient de 2-2, maar maakt hem niet tot nu toe tegen VVV. En hoe lang nog in Groningen, Henk? Missie 45 seconden, maar zojuist een hele domme overtreding van Burnett op snijder Net buiten een 16 meter gebied. En die vrije schop werd meteen door Snijder op goal geschoten. Maar recht op het lichaam van Bizot. En vervolgens kregen we een zucht van oplichting door de Euroborg. Met deze stand van 2 tegen 1. Een. een gelijkmaker was niet verdiend geweest. Maar wel buitengewoon dom van Burnett om daar de overtreding te begaan op Burnett. Bal richting 60 meterlijn naar Bukari. Bal weggekoopt. Kan Bukari de bal nog eens een keer aannemen? Ja, dat kan. Ik kijk naar het Scorebord. Misschien nog 15 seconden. Een aanval van RKC. Bandjar brengt de bal in een 16 meter gebied. Weggehaald door de Leeuw. Dan in de voeten van de Texier Ik zie Venkel op zijn klokje kijken. Nog eens een keer wordt de bal in een 16 meter gebied gepompt van FC Groningen. Frank! Het is 2-2 en het is dik verdiend. 10 seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd. En je hebt een spits of je hebt hem niet. Hoeveel kans heeft hij nodig gehad? 4-5. Maar deze was van anderhalve meter afstand. En hij tikt hem binnen uit de hoekschop. Vin Bogasson, uiteindelijk nadat die bal vier, vijf keer bleef hangen in de verdediging van VVV. Het is 2-2. We krijgen vier minuten extra tijd. Vin Bogasson met zijn 16e goal van het seizoen brengt Heerenveen naast VVV. En wie weet... Wie weet wat er nog in zit in het amelendstra stadion. Groningen heeft inmiddels van uh, RKC gewonnen. 2-1 is de eindstand daar. Dan even naar Almelo. Nog steeds 4-1, Dragma. Ja, de grootste winst wordt volgens mij geboekt in Heerenveen voor Willem 2, Want het gat blijft nog te overzien tot VVV. Drie punten voor ons nog en 4-1 is het hier. Zit in de extra tijd. Willem 2 probeert toch wel wat te voetballen. Hij heeft zelfs via Hamhout een paar minuten geleden een kans gekregen. Wij voelden wat langer dat Joachim vanaf de linkerkant had voorgezet. En daar was dus bijna de 4-2 tegen allemaal voorspellingen in. Aan de andere kant van het veld, Herakles heeft niet zo heel veel meer afgedwongen. Mobben zitten voor de aanvoerder, voor Jordens Peters. En waar gaat het dan naartoe? Naar de rechterkant. Akuili in het centrum. De bal gaat naar voren toe. Ippol. Ja, het is een verloren avond gebleken voor Willem II. Het krasverschil was niet één maatje, maar twee maten. In het voordeel van Herakles. 4-1. Willem II had hier behoudens de eerste vijf minuten niets te vertellen. En leidt een ruime nederlaag op bezoek in Almelo. We spelen dus nog. Maar er zal vermoedelijk niet veel meer gaan veranderen aan de stand. Of komt hij 5-1? Ik heb het een paar keer gezegd. Komt hij er nog? Komt er nog een winnaar in uh, Erevee? Want Erevee wil nu wel, Frank Wielait. Ja, maar geeft achterin ook heel veel ruimte weg. Otsoe probeert daarvan te profiteren. Dat lukt bij lange na niet. En Erevee wil winnen nu. Ook in de extra tijd. We zitten in de tweede minuut extra tijd. Balletje diep gelegd door Van den Berg. Achter de verdediging van VVV. Jurisic pikt daarop bij de achterlijn van uh, VVV. Sleept er een hoekschop uit of een doeltrap. Het wordt een doeltrap. Terwijl Jurisic al met ballen al op weg was naar de hoekvlag. Om de scheidsrechter te overtuigen. Denkt Wegener even even na. En ik denk dat hij dat gewoon goed gezien heeft hoor. Dat het een doeltrap is. En VVV doet wat het de hele tweede helft doet. Temporiseren. Hoopt er daarmee drie punten te verdienen. Maar vooralsnog blijft het slechts. Bij één puntje voor VVV. En uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, gezien de tweede helft is dat een beetje te veel van het goede. Al doet Hereveen die 2-2 vooral zichzelf aan. Met al die gemiste kansen na de rust. En uh, die 2-2 blijft het zo staan. Opnieuw Hereveen uh, uh, over de rechterkant van La Parra. Zijn rendement in deze wedstrijd is niet heel. Maar die acties zorgen toch voor onrust. Komt hij zijn tegenstander voorbij? Nee. In eerste instantie niet. Komt die bal breed van uh, Zuiverloon. En dan bij uh, Marsek nee, Reitelaar is daar zelfs heel ver mee naar voren gegaan. Maar die bal moet naar de spitsen toe en daar komt die bal niet. Opnieuw uh, G van La Parra. Nu uh, de bal goed achter de verdediging gelegd. Is het Jurisic 16 meter. En dan terugleggen, nog een keer Marsek Nog een keer inschieten, de bal wordt opnieuw geblokt. En dan kan VVV eraf komen voor uh, de counter. Over de linkerkant met Linsen. Bal achter de verdediging van Heerenveen gooi gooien. En dan maar zien waar het toe leidt. Het leidt nergens toe. Wildschut kan er niet bij komen. Nordveld dan. Die houdt niet van terugspeelballen. Maar brengt de bal nu wel weer goed terug in het veld in de richting van Vin Bogasson. Seip maakt een hensbal. Goed gezien door Wegereef. En dus nog een uh, vrije trap voor uh, Heerenveen. In uh, de absolute slotfase even kijken. 40 seconden extra tijd nog. <Klacht> Ja, neem ik niet kwalijk. Nog altijd die kill. Daar kunnen we nog niet zoveel aan doen. Marasek met de vrije trap. Nog één keer met de moed der op Voor de drie punten. Bal, uh, oh, hensbal van Joppe. Nee, zegt Weegereef. Maar Joppe raakt de bal met de hand. kan daar niet zo gek veel aan doen. Hij kan hem er slecht afhakken. Nog maar weer eens inbrengen. Sijp die wegkopt. Dan uh, op de 16 meter nog een keer ingebracht. Vindt Bocasson nog. Met Judicic. Judic draait naar zijn rechterbeen. Bal met pijn en moeite achterin. Bij VVV nog een keer weggewerkt door Sijp. Nog een keer inbrengen dan Sieg. En nog een keer neerleggen. Uiteindelijk is het Finn Bokasson die het probeert met een boogje over Maanpa heen. En dan nou gaat Wegereef de bal halen bij de doelman van VVV. Herenveen heeft zich helemaal suf geknokt. Voor in ieder geval een punt. Nou dat is ook het maximale wat ze eruit weten te halen. Ondanks al die kansen komt het niet verder in eigen huis dan 2-2 tegen VVV. We hebben een heleboel uitslagen inmiddels. Ado Nak 2-1 Groningen RKC 2-1 Heracles Willem 2 4-1 en Herenveen VVV 2-2. En dat betekent dat uh, Willem 2 nog steeds laatste is, nu met uh, 13 punten. Daarboven VVV met 16 punten, dan Peck Zwolle met 19. Die hebben morgen nog een wedstrijd te goed tegen FC Twente. Roda met 20. Die hebben nog een wedstrijd te goed tegen Ajax morgen. En dan volgen drie ploegen met 23: RKC, Nakh, Breda en Herenveen. LOS logs the lane. Let's Ronald boat. You keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking.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 These, days, these boots Uit mijn jeugd, Nancy Sinatra, these boots are made for walking. We gaan terug naar eerder op de avond. Toen won Ado met 2-1 van Nak. Bastigle praat na met Ado Middenvelder Chili. Was je blij dat het afgelopen was? Ja, ik was echt blij dat ik klaar was. Hoe kan dat? Jullie hebben een man meer. Ja, precies. Daar we de laatste tijd uh, vaak last van. Uh, je ziet dat we een man meer hebben en dan uh, kregen we de moeilijke. Dus, uh, ik weet echt niet de verklaring daarvoor, maar uh, ik was blij dat ik klaar was. We kunnen ons nog Rode JC herinneren. Precies. Uh, ja, Willem 2 was ook zo'n geval, maar uh, Rode JC was ook met een man meer. En, uh, ja, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan oplossen volgend volgende keer. Het is volgens mij niet zo moeilijk. Want jullie lopen ineens allemaal achteruit. En als je dat niet meer doet, is het probleem denk ik opgelost. Ja, precies. Het mooie is dat we gewoon tegen elkaar zeggen... iedereen vooruit lopen, maar iedereen loopt de andere kant. op, Dus ik weet echt niet uh, hoe dat kan. Maar is dat zenuwen, nervositeit? Wat, wat is het? Het is chaos. Ja, het is een beetje chaos. Ik denk ook dat we tegen rode Ja, de laatste paar minuten geven we ook uh, de wens uit handen. En dat willen we vandaag uh, voorkomen. De, ik denk dat het daardoor komt. Bij jouw goal, hè? Wat was nou mooier, de goal of die paas van Jansen? Ja, eerlijk gezegd, ik uh, denk die paas van Jansen. Want uh, ik dacht echt zo van, uh, speel die bal, speel die bal. En eindstand gaf hij de bal en uh, ja, ik schoot hem lekker langs de keeper. En toen dacht iedereen, het is gedaan deze wedstrijd. Ja klopt, ik zelf ook. En, uh, ja, dan zien we dat zij die twee inmaken en dat het uh, dan wel lastig wordt. En dat moeten we gewoon... Uh... Je ja, probeert het te voorkomen. Omdat uh, ja, als je 2-0 voor staat, hoef je dat niet meer weg te geven. Cheron Cherry, de middenvelder van Ado het met 2-1 van Nakwon. Eens kijken hoe ze de trainer erover denkt. Maurice Stijn. Laten we eens beginnen bij het eind. Um, waarom in hemelsnaam lopen jullie met een man meer een half uur achteruit? Nou, dat was niet de bedoeling. Het um, was de bedoeling om elke keer vooruit te blijven lopen. En op het ene... Dat is niet gelukt. Nee. Nou, met met uitzondering van de laatste fase. Ik probeer mijn ploeg naar voren te scheven. Want uh, we hebben een hele dure les gehad tegen Roda. En waarin ik ook mijn ploeg naar voren duw. En, uh, en ze het niet deden. He. De, de, de, uiteindelijk de, tegen tien man uh, een doelpunt tegen en een rode kaart voor Wormgoor. Um, nu ook, uh, ook met, met name met inbrengen van, uh, van Poupon en Elbas. Twee spitsen, die waren er doorheen. Uh, twee spitsen extra erbij gebracht. Ja, om al elke keer maar naar voren te lopen. Maar op de een of andere manier uh, ja, kregen we dat niet onder de knie. En, uh, maar waarom met name aan de bal heel slordig? Want uh, uh, op het moment dat je gewoon zelf balbezit houdt, dan uh, is het naar voren lopen ook een stuk makkelijker. En uh, op het moment dat je om de die bal kwijt bent, ja, dan, dan loop je ook tegen 10 man achter de feiten aan. Ja, maar zit hem dat dan in nervositeit en de verkeerde keuzes maken als je zeg maar onder hoogspanning komt te staan? Ja, een combinatie van denk ik. We hebben nog steeds een hele jonge ploeg. En uh, nou, juist met die 2-0 tegen 10 man, dat moet, dan, uh, ja, moet je eigenlijk zo'n wedstrijd uitspelen. Je krijgt ook de kans met. Uh, met uh, met koppers. Ja, en dan ineens valt zo'n bal erin. En dan zie je toch de onrust weer, weer toeslaan. En uh, is ook logisch, want dat, uh, dat hebben wij op de bank ook. Want je hebt toch zoiets van, nou, het is weer hetzelfde als tegen Roda. Maar je probeert toch vanaf de kant in ieder geval uh, aan te geven tegen die spelers... dat ze vooruit moeten blijven lopen. En dat hebben we goed gedaan, vind ik zeker na het, het doel. Want we zijn wel vooruit blijven lopen. Alleen je loopt tegen een kouder aan, terwijl je zelf een corner hebt. En dat stond daar helemaal niet goed. En uh, ja, Coutinho, die redt ons gelukkig. Maar ik vind wel dat uh, over de hele wedstrijd gezien... vind ik dat wij wat de terechte winnaars zijn. Ja, want jullie durven wat meer dan de tegenstander. Mag ik dat zo samenvatten? Ja, wij... wij uh hebben eigenlijk vanaf minuut één in ieder geval de insteek gehad... Om, uh, om vooruit te voetballen, om, uh, om proberen kansen te creëren. Ik vond het ons wel slordig in de eerste helft. En dat heb ik ook in de rust aangegeven. Met name de opbouw van achteruit was traag en was slordig. Ja, en daar, uh, dat hebben we de tweede helft beter gedaan. En uh, ik denk uh, op basis daarvan uh, ja, dat we de terechte winnaar zijn. De terechte winnaar, zegt de trainer van ADO, Maurice Stijn. Eens kijken of uh, die ene speler van NAC die nog tegenscoorde... daar net zo overdenkt. Rick ten Voorde. Begon de wedstrijd nou in de eerste minuut of in de 66ste? Volgens mij pas in de 66. En leg eens uit hoe dat kan. Ja, wij begonnen pas in. De, nadat we 2-0 achterkwamen, begonnen wij er pas in te geloven. Volgens mij. En toen begon het ook een beetje te lopen terwijl we met tien man staan. En. Uh, als dat elke wedstrijd zo gaat gebeuren, dan. Uh, dan gaat het niet goed komen, ben ik bang. Het gekke is dat jullie hebben drie keer gewonnen in 2013. Dan denk je dat er een ploeg hier naartoe komt die blaakt van het zelfvertrouwen. Maar ik heb dat een uur lang niet gezien. Nee, dat was ook het. We zaten ook vol zelfvertrouwen. Alleen, uh, ja, we, we, beginnen anders, we beginnen veel te slordig. Met name in de eerste helft. Het is dus heel slordig. Balverlies, met name op het middenveld. En als je, ja, als je balverlies op het middenveld leidt, dan, en dan kom je er moeilijk uit. En ja, dat was het uh, teken van de eerste helft. Uh, ontbreekt ook durf? Dat denk ik wel. Want we zijn er maar twee of drie keer uitgekomen. Ik heb één keer een schotkans gehad in de eerste helft. Dat was gelijk in de eerste vijf minuten, volgens mij. Ik kwam één keer één op één met de keeper. Maar. En één schot van, van hier volgens mij, maar daar hield het ook mee op. Als je een wedstrijd uh, eindigt met een man minder... Uh, dan is de kans dat je verliest natuurlijk altijd groot. Zit je toch in de kleedkamer nu met het gevoel dat je iets hebt laten liggen? Omdat je er dus in de slotfase zo dichtbij nog bent? Ja. ja tenminste, ik weet niet hoe het met de rest is, maar ik wel. Ja. Um, en dat neem je jezelf dus kwalijk als team bedoel ik dan? Natuurlijk. Ja, ja dat, dat kun je niet als individu zien. Ik denk dat wij de... De laatste, de laatste 25, 20 minuten gewoon sterk gespeeld hebben met 10 man. en uh, Met name na die goal van ons, goed onder druk hebben gezet nog. Met name de laatste 10 minuten. En ik denk dat, dat, uh, dat we dat mee moeten nemen naar de volgende wedstrijd zo. Want uh, de eerste helft kan niet. Dvn met Getaway. Tweede helft bij Vitesse PSV. En zit van Maden. 3,5 minuut gespeeld in de tweede helft. 0-1 de voorsprong voor PSV en een corner voor uh, Vitesse aan de linkerkant van het veld. En natuurlijk uh, meldt zich dan Theo Jansen. bal wordt uh, voorgetrokken, gekopt door uh, Van Ginkel. Nee, hij neemt de bal aan op zijn borst. En dan is het via Hiljemark de bal weg Rossen richting de middencirkel. En Van Aanholt die dan terugkopt op zijn eigen keeper. En dan mag je de bal pakken. Dat doet Veldhuizen een beetje grabbelend. Lens is uh, er bijna bij, maar net niet. En dan is het dus gewoon... Vitesse weer met het balbezit op de eigen helft nu. Met Theo Jansen die eigenlijk een beetje als een linksback speelt. Heel weinig diepte in zijn spel. Komt de bal steeds halen daar. En linksback van Anod kiest dan juist wel... Continu de diepte bij Vitesse. Nu is het Boni. Is natuurlijk heel sterk aan de bal. Schermt de bal nu ook af met zijn borst. En legt hem dan breed naar Van Ginkel. Overtreding van Marcelo. Daar had de scheidsrechter voordeel kunnen geven. De scheidsrechter staat ook van Boekel met Boni nog te praten. Terwijl het spel gelukkig inderdaad ook doorgaat. Want dat was de juiste beslissing. Kasia. Heeft het balbezit namens Vitesse nu weer aan de rechterkant van het veld. Geeft er mee aan Van Ginkel. Van Ginkel dan breed naar Van der Heijden. Vijf minuten op de klok en het publiek gaat er nu een beetje achter staan. Dat is ook nodig. Vitesse zal met wat meer lef moeten gaan spelen in de tweede helft. Want als het deze wedstrijd verliest dan haakt het toch echt af bij de bovenste ploegen in de eredivisie.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 She said one day her husband went to get a paper and the motherfuckin' never came back Mortgage to pay him, for kids to raise, but keeping the wall from the door She said the wall's just a puppy and the door's double locked So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise A hole on the side of my bed Oh, but now that he's gone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 We got holes, but we carry on. Where well, we've got holes in our hearts, here yeah, we got holes in our lives. Where we've well, got holes, we got holes, but we carry on. Say we got hopes. Yeah, we got holes in our lives. We well, we've got we We've got holes. hebben we carry on. De Passenger met holes. En die gaat in de verdediging van Vitesse. Heeft PSV nog niet kunnen vinden en andersom ook nog niet. Richard. Nee, zo is het ook. En het kan nog alle kanten op hoor in deze wedstrijd. Vitesse natuurlijk slechts op een 0-1 achterstand. En het probeert nu wat, wat meer initiatief de wedstrijd naar zich toe te trekken. Zojuist trouwens wel weer een kans voor PSV. En een grote ook. Een actie aan de linkerkant van Mertens. Die was van de struik te slim af. Voorzet laag richting Wijnaldum. Die schoot op goal. En het was Veldhuizen die maar half reageerde. En vervolgens Van Anolt die op de doellijn moest redden. Nu weer een aanval van Vitesse. Met een overtreding van Van Bommel op Boni. Daar wordt voor gevlogen door scheidrechter van Boekel en dus krijgen we een vrije trap voor Vitesse ongeveer een meter of 15 van het strafschopgebied en Theo Jansen meldt zich dan in de 54 ste minuut van deze wedstrijd PSV degelijk sober voetbal wat makkelijker dan Vitesse en kwam in de eerste helft op een 0-1 voorsprong door een benutte strafschop van Mertens. Nu dan die vrije trap van Jansen met de linkervoet gezocht natuurlijk naar Boni dan is het Rijs. die heeft maar aan één moment genoeg eigenlijk om te... De, de bal ploft dan aan de rechterkant bij Ibarra. Het publiek nu achter Vitesse. Voorzet van Ibarra bij de tweede paal. Daar is opnieuw reis afvallende bal van Bommel. Is het die wegpeert richting doelman Veldhuis. En dan is het Theo Jansen die er achteraan moet. En Lens die natuurlijk super snel is. Dat weten we van de spits van PSV. Het is Jansen die hem nu weer terugkrijgt van Veldhuis. En iets meer rust nu weer bij Vitesse. Van der Struik op de eigen helft. Het was twee weken geleden sensationeel... Toen Ajax hier in Gelderdoom 2-0 voorstond. Vitesse had niets te vertellen. In het laatste kwartier van de wedstrijd boog Vitesse toen sensationeel een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning. En wat zit er vandaag misschien nog in voor de ploeg uit Arnhem? Van der Heijden paast de bal naar Kasja. Kasja kan dan wat meters maken richting de middenlijn. Niemand van PSV bij hem in de buurt. En het tempo ligt vrij laag. En dan nu de diepe bal gaat richting Van Ginkel. Van Ginkel terug op Boni. Neemt de bal aan. Maar weer een overtreding van Van Bommel. Die staat op scherp. Maar dit was geen gele kaart. En Van Bommel mag dan een vrije trap gaan nemen, terwijl er ook weer een speler van Vitesse... daar op de grond ligt in de buurt van het strafsopgebied. 56 minuten op de klok in de Gelderdoom. En PSV, de koploper, lijkt nog altijd 0 tegen 1 tegen Vitesse. Tot na het journaal van 10 uur. Nog een uur langs de lijn dan. langs de lijn op 1. Sport op Radio 1. De Eredivisie morgen om 2 uur. Utrecht treft EC. Wordt daar gekocht en wordt binnengekocht. Het flitsen in de beste perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Zo, dat kan lekker gaan. En ook Feyenoord aanzet. En dan gaat Feyenoord in de aanval. Het publiek gaat meteen weer staan. Ajax, Roda. Eriksen die een voorzet geeft. Is van de wiel die de bal de lat stopt. En de rebound stuurt het dan nog een keer op de lat. En om half vijf Bexwollert 20. En nu is er een geweldige kans, die wordt gemist. En ook wereldbekers schaatsen in Inzo. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1